Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Bij de aanslag zijn mensen om het leven gekomen. Gisteravond reed een vrachtwagen op de boulevard van de Zuid-Franse stad... op hoge snelheid in op mensen die de nationale feestdag vierden... en daar naar het vuurwerk keken. Bronnen bij de politie melden dat de dader een 31-jarige Franse Tunesiër is... en reed met de vrachtwagen ongeveer twee kilometer over de drukke boulevard... voor hij werd gestopt. De man werd door de politie doodgeschoten. De cabine van de vrachtwagen is met politiekogels doorzeefd. Veel mensen raakten bij de aanslag gewond, 18 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Franse president Hollande heeft bekendgemaakt dat de noodtoestand in Frankrijk met drie maanden wordt verlengd. Dat geeft de opsporingsdiensten meer bevoegdheden om mensen op te pakken. Hollande spreekt van een verschrikkelijke aanval met een duidelijk terroristisch karakter. en zei ook dat hij de strijd tegen moslimterroristen in Syrië en Irak zal intensiveren. Premier Rutte zegt dat Frankrijk door de aanslag in Nice opnieuw hard is getroffen. Het is afschuwelijk om te zien dat wederom vele tientallen mensen, onschuldige burgers, zijn getroffen door een dodelijke aanslag, zei hij. President Obama heeft gezegd dat hij alle hulp zal bieden die nodig is om de daders op te sporen en te berechten. De nieuwe Britse premier May zegt, onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door de aanslag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen aanwijzingen dat er bij de aanslag in Nice Nederlandse slachtoffers zijn. Minister Koenders kan het ook niet uitsluiten omdat er nog veel onduidelijk is. Ook bij de AWB alarmcentrale zijn tot nu toe geen meldingen binnengekomen van Nederlandse slachtoffers. Het Nederlandse Rode Kruis heeft na de aanslag de website Ik ben veilig geactiveerd. Nederlanders die in Nice zijn, kunnen daarop laten weten dat ze ongedeerd zijn. Het weer vandaag overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Plaatselijk kan een bui vallen en het wordt zo'n 19 graden. Morgen en zondag wat warmer. Morgen vrijwel droog. Zondag wat wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De N208 sassenheim Velsen is tussen Aardenhout en Haarlem in beide richtingen dicht. Hij heeft te maken met een brand naast de weg. U kunt omrijden via de N205.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 Goedemorgen, we zijn begonnen met uh, Jacques Lugier met uh, Satie uh, zijn Gymnopedi. volgende nummer is Gosse, van José González, Hard Beats. One night to be confused, one night to speed up truth. Ja, dat was dus José González met Heartbeats, het nummer van de Sony Bravia. Nou, piep, braaf ja, uh, reclame. Uh, ik zat vanmorgen eventjes uh, op uh, YouTube te kijken over dit nummer. En uh, het bleek, uh, er stond een soort van making-of. En uh, het bleek dat ze... Voor de reclame hebben ze 240.000 stuiterballen moeten inkopen. Allemaal verschillende kleuren. Dus alle leveranciers in Amerika waren op. En... Um,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 Ja, zondag 10 juli, de dag dat uh, Max vanaf een derde plaats naar het einde mag gaan rijden op uh, het circuit van Silverstone, niet zo heel ver hier vandaan. En we hebben wat zomers nummers natuurlijk uh, achter elkaar gezet, want het is zomer. We hopen ook nog een beetje op zomers weer. Weerberichten net uh, gaf aan dat het wel goed zat. Hier is summertime, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. I'm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 Panima how oh, Gilberto. Ik ga dit jaar weer naar een eilandje. Commenteren net onder Ibiza. j hey. a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 To greet us with a loving light. So on that morning sun, see, meet us, waiting on the waking up of everyone. Mm, she ain't gonna quit till you're smiling. Now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 child Let me tell you now tired I'm gonna try Let me tell you child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 creerá dat se dirá, te quiero, Maar si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu En me ha traicionado. a tu lado vivirás y se hablarán solo cuando estás conmigo y hasta creerás que se dirá te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor Ja, met de Buenas Vistas Social Club zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Dus, dus, Gardinia. Gaat het uur uit met Melody Peru. The Summer.